Door de laatste klanken van het Wilhelmus vertrekt de Gouden Koets vanaf Noordeinde. Draaien de paarden om het standbeeld van Willem van Oranje. Ik kan het grote zwaaien hier beginnen bij de Paleisstraat vlak voor het paleis. Toch heel wat mensen ook weer dit jaar afgekomen op Prinsjesdag. Het weer laat het ook toe. Veel oranje, oranje hoedjes, oranje vlaggetjes... Er wordt uitbundig gezwaaid hier en daar. Zie je dan nog een demonstrant, doorwerken, schuldslaven. Zie ik een, een bordje omhoog gehouden. Maar die is toch uh, in de minderheid. Achter de koets rijden dan uh, de chef van het militaire huis van uh, het hof. En dat is uh, de generaal Morsink. Een man die uh, eigenlijk ook al jaren meedraait uh, tijdens Prinsjesdag. De stoet draait langs het paleis, wordt flink gezwaaid. Ook vanuit de koets kan niet zo goed zien wat de koning in aan heeft. Maar dat zal collega Michiel Breedveld later wel vertellen. En dan gaan ze op weg een klein stukje naar de Hulstraat. Komen ze door de bocht waar twee jaar geleden nog het... Uh vaccinelichtjeshouder, dat was geloof ik het hele woord, werd gegooid naar de gouden koets. De man die dat trouwens heeft gedaan, was vrij, maar is afgelopen week toch weer opgepakt door de politie. Had volgens de politie niets te maken met deze aankomende Prinsjesdag, maar had te maken met een privézaak. Inmiddels kijk ik eventjes mee om het hoekje en zie ik inderdaad de koets de Hulstraat indraaien... Dan is het een heel klein stukje. En dan uh, reizen ze zometeen het lange voorhout op. Het lange voorhout waar uh, veel tribunes staan opgesteld, waar uh, ook de genodigden van de gemeente Den Haag zitten. Dat zal ze ongeveer bij de kloosterkerk zijn, staat ook collega Karin Albers. Ja, en er wordt op dit moment gezwaaid. Want het rijtuig rijdt voorbij waar uh, Pieter meester, uh, meester Pieter van Vollehoven en uh, zijn vrouw en Constantijn en Lauretien in zitten. Er wordt vrolijk gezwaaid door al die mensen langs die route. Een aantal daarvan staan hier al behoorlijk lang. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal uh, klassen uit Gouda. Goeiedag, u begeleidt ja. heel wat leerlingen vandaag. Hè? Klopt inderdaad, er zijn er 58 totaal, drie groepen acht. Die uh, vandaag een dagje eraan gaan doen om... Uh, een toch wat droge vakstaatsinrichting. Wat aanschouwelijker te maken met elkaar. Dat lukt aardig zo. hè? Al die koetsen, al die rijtuigen, al die paarden. Al die mooie uniforms. Als Dat spreekt na, aan. Als ik naar de gezichten kijk van mijn leerlingen. Hoef ik morgen niet veel te vragen. Ze gaan gelijk vertellen. Maar ze moesten er wel vroeg staan om eerste Dat rang te absoluut. zijn. We waren er om tien uur. Maar uh, we hebben er een dag voor uitgetrokken. Om het uh, rustig aan te kunnen doen. En alles een beetje te verwerken met elkaar. En dan morgen napraten. Dat doen we zeker. We hebben een leuk werkboek gemaakt. En uh, ook met teken en handvaardigheid gaan we vandaag... Uh, die ideeën opdoen om een leuk werkstuk te maken voor de plakwand voor de ouderavond. Nou, wat, wat ik zo zag gebeuren het laatste... 20 minuten, is dat die eerste rij waar al die leerlingen staan, Nou, die stonden een hele tijd netjes in hun een eentje. Die hadden het rijk alleen, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het laatste half uur zijn er toch behoorlijk wat mensen bijgekomen. En nu staat er toch echt wel een rij of vier, vijf dik zo voor die kloosterkerk. En net voor die kloosterkerk zelf is een podium gebouwd, een VIP-podium. Is voor de genodigden van de gemeente Den Haag. En ja, die staan dus allemaal op een verhoging, onder een afdakje, dus mocht het nog gaan regenen. Nou, dan staan zij in elk geval droog. En op die manier kijken zij naar die stoet. Nou, en dan ga ik even meteen mijn staan. Ik ben gelukkig niet heel kort, dus ik kan net over die hoofden heen kijken. En zie daar de gouden koets. En eens even horen of de mensen dat ook met enthousiasme begroeten. Ja, er klinkt wat applaus. Er wordt gezwaaid. Er worden volle foto's gemaakt. Precies waar al die mensen op hebben staan wachten. En dan loop ik even mee met de koets. En dat kan nog, want het is niet zo druk dat je hier over de hoofden loopt. Uh, dan loop ik even mee om te kijken hoe de mensen dan vervolgens... erover napraten. praten. Sorry, mag ik er heel even tussendoor? Ik had hier wat... Heeft u ze gezien, mevrouw? Nou ja, alleen, uh, alleen Maxima, moet Oh jee, en voor wie was u gekomen? Nou, voor allemaal. Maar okay, ja. Ja. Ah ja, Maxima heeft u goed gezien. Nou, redelijk. Jawel, het gaat een beetje snel. Hè? Ik zag dat ze iets roods aan had en de rest zie ik vanavond op tv wel. Toch? Maar u stond er wel tussen? Ik stond erbij in een kekenhuis. Ja, Niet helemaal eerste rangs, laten we het noemen met tweede rangs, maar. Nou, als je moet te vroeg joh. Helemaal niks. Want hoe lang stond u hier al? Nou net hoor, een half uurtje. Oh, oh. Nou, dan valt het mee, dan heeft u al best een goede plek. Ja, nee, maar hier is het af. Al... Als je daar naartoe gaat is het wat drukker. Nou, hier is helemaal goed. We hebben even gehangen daar en we hebben nu alles gezien. Voor zover mogelijk. Dan op naar de tv dan maar, op om het, het de allemaal de terug de... te kijken. Dank u wel. Nou, en de koets die rijdt verder richting mijn collega Joris van de Kerkhof. Die hem misschien al ziet aankomen, Joris. Dit zijn geen paden, dit zijn klompen. Klompen uit Staphorst. En inderdaad, als die klompen een beetje omhoog gaan met hun gezicht, dan zien ze twee koetsen aankopen komen. Kinderen van de Willem-Alexander Basisschool Instappers, groep 8. Je bent ongeveer even groot als ik. Wat zie je nu? Een uh, koets. Ga ik even bij je collega's. De jongens staan aan de zijkant met klompen en in zwarte kleren. En de meisjes staan dichter bij het, bij het hek. En op het moment dat de eerste koets voorbij komt. Ja. Je moet niet naar mij kijken, je moet daar naartoe kijken. Mooi, hè? Die zwarte, dat is een zwarte koets. Wat zie jij allemaal? Koetsen. hoe bijzonder is het voor jou om hier te zijn? Groep 8 is er altijd van jullie school. Maar jullie zitten nu voor de eerste in groep 8. Hoe bijzonder is het? Oh, gewoon leuk om de koetsen te zien. En de koen hierin. Dat is nog even wachten. Jullie zijn aan het zwaaien, aan het zwaaien, aan het zwaaien. Hebben jullie je voorbereid op school hierop? Ja, Wij hebben een staps kleren geregeld en ik kon dit toen aantrekken. En heb je die alleen maar voor deze dag aan of heb je hem wel eens vaker aan? Ik ben wel eens vaker aan bij um, de verjaardagen of um, stapsdagen. Wat voor kleren zijn het? Ik zie iets blauw, iets zwarts. Nou, als je in de rouw bent, heb je blauwe klededracht. Maar normaal heb je bijvoorbeeld meestal gewoon fleurig met allemaal rozen en. Uh, nou, nu heb je iets fleurigs aan en de zon is inmiddels gaan schijnen. Maar toen het nog regende, had je ook zo'n paraplu in dezelfde kleuren als, uh, als wat er op je hoofd zit. Ja, ik weet niet. Dat weet ik echt niet of er een paraplu is. Volgens mij is hij wel, maar ik heb hem niet. En wat zit er op je hoofd? Hoe heet dat? Een. Uh... Een muts of zo. Oh, een muts of zo, ja. Zo ziet het er ook uit. Een muts of zo. Jonge mensen zijn er dus uit groep 8, uit Staphorst. Er zijn ook wat, uh, wat oudere mensen die, uh, die hier voor het eerst zijn. En daarvoor staan dan mensen uit, uh, uit Drenthe die, uh, die hier uh, de boel begeleiden. Hartelijk gefeliciteerd. Oh, dankjewel, Dank 65. 65. Deze kan nou van een dreestrekker hè? Ja, u wijst nu die kant op. Inderdaad, hij woonde daar, uh, daar ooit, maar hij zit nu niet meer uh, in de regering. Uh, daar komt ze aan. Is ze daar, heeft deze hier ook? Volgens mij wel. Nou, als dat hoge goed is. Ik ben natuurlijk wel bij mezelf, maar ja, toch. Ik wel een brilletje uh, op. Uh, waarom uh, hier naartoe gekomen? Wat was voor u de reden om hier te zijn? Ik heb één keer in mijn leven gezien. En dan kunt u rustig. En dan kan ik rustig uh, met pensioen gaan. Ja. Maar hebt u inderdaad tot de 65 ste gewerkt? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik ben al enkele jaren thuis. In de vet, hè? Als u een beetje aan de kant gaat, dan ga ik hier een beetje naar beneden. Meneer Jan, mag u iets uit de rij komen? Mag dat? U mag een beetje dichterbij komen. Jolo. U bent uit Westerbork. Nou, hier wordt gezwaaid door Prins. Yeah. Prinses Margriet, ja. ik denk u vult het allemaal wel netjes aan. U zwaait naartoe. u zit in Westerborkse kleding. Um, en uh, u hebt een, um, een, een klompje uh, waarop uw u, u, boerenzakdoek wordt vastgehouden. Wat stelt dat voor? Dat klompje, als u zegt, dan moet de boerenzakdoek zo vastgehouden. Ja. Dat die niet uh, weg waren, dat die niet in het gezicht kwam. En waarom staat u hier in uw kleding? Omdat wij uitgenodigd zijn door de provincie Zuid-Holland... Om hier de burgerdeputatie te uh, verzorgen vandaag. En Wat betekent dat dan? Dan mag u hier aan de andere kant van het hek staan. Maar dan moet je aan de andere kant van het hek staan, dicht bij de koningin. Ja. Komt dat dan uh, zo aan? U moet dan in ieder geval. Uh... Oh, ik heet ze achter. Netjes in het gelid. Ja, dat is ons verteld. Dus ik moet straks zo mee omdraaien. En dan moet ik de andere kant op. U hoefde niet in het gelid te staan toen Prinses Margriet voorbij kwam? Nee, maar wel als de koningin kwam. Ja. Dan moet u even netjes uh, gaan, uh, gaan staan. Ja. Prettige dag, ik ga weer een beetje naar achter. Is daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Ja, nou ga ik weer een paar meter terug naar de kinderen uit Staphorst die nu foto's aan het maken zijn. En uh, ja, je moet een beetje omhoog kijken. Ja. Dan buiten al die andere mensen, dan zie je hem daar achter aankomen. Ja. Ik zie je hem? Wie zijn er nou aan het zingen? Zingen jullie niet mee? Ja wil Helmers, wordt gezongen. Ik Ik wel, ik wel. Uh, nou, ze gaan nu voor het eerst uh, deze route nemen door de Lange Houtstraat... omdat er aan de andere kant uh, van de, bij de Hofvijver uh, uh, gebouwd wordt, aan het, uh, aan het Mauritshuis. En uh, daarom is het hier nu uh, nou, niet rijden dik. Uh, mensen uit het café kunnen door het raam kijken. En kinderen uit Staphorst kunnen nu, nu, nu, nu, daar. En wordt er gezwaaid. Zegt u? Ze zegt, uh, Maxima zegt, mooi zijn jullie, zegt ze tegen de meisjes uit Staphorst. En wat zeggen jullie dan terug? Dankjewel. <laughs> nou, dat is dan mooi. Uh, Maxima is voorbijgereden met schoonmoeder en, um, en man naar het uh, plein. En daar uh, opgewacht uh, door duizenden mensen. En Josephine Trein. Ja, het is lekker ruim hier op het plein. Dit is een nieuw stuk van de route dit jaar. En ze hebben een hele tribune hier gebouwd. Omdat de, normaal op de, kop, de korte vijverberg is natuurlijk een beetje krap. Maar mensen konden hier dus voor 10 euro een kaartje kopen om op de tribune te zitten. Dag dames, eerste rij? Ja, we zijn op de eerste rij. We waren al 11 uur hier. Waar komt u vandaan? Uh, ik kom een vakantieadres uit Epe. Oh, dus was wel even onderweg. Ja, vanaf gisteren. Wat dacht u? 10 euro is wel de moeite? Ja hoor. Wij wilden echt ook eerst de eerste rij zitten zo. Ja, dat is gelukt. Geluk. Zit het een beetje comfortabel? Nee, het zit niet comfortabel. Het is heel hard op te bellen. U kijkt er wel recht op de koets hè, als hij zo direct eraan komt. Want hij is uh, elk moment komt hij eraan staan. Als we niet voor gaan staan, dan kunnen we er op kijken. Het is wel heel leuk en spannend. Ja, waar let u dan op? Ja. Nou, waar letten we op? Ja, we kijken in ieder geval natuurlijk of we iemand kunnen ontdekken. En uh, alle geluiden om je heen. Alles maakt het interessant eigenlijk hier. Voor het eerst ook hier? Ja. ja. ja. ja. En nou moet ik kijken. Dankjewel. je wel. Ja, fototoestellen en telefoons gaan de lucht in. Iedereen staat op. Want daar is hij. Meneer, hij is er. Ik ga niet. Het is geweldig. Vindt u het zo mooi? Wat zegt u? Vindt u het zo mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Ik ben echt koningsgezind namelijk. Ik, geweldig. En die koets? Geweldig. Het is schitterend mooi ja Wat is er mooi, hè? Oh, mooi. Mooi. Nos nostalgisch, denk ik. Even zwaaien, even zwaaien. Daar zijn ze. <lacht> oh, echt mooi, weet ik niet. Veel pracht en vrouw oh, Maxima. Prachtig. Mooi. Heel mooi. Prachtig en mooi. Schitterend. Er zijn ook veel kinderen hier met hun ouders meegekomen. Meisjes, hoe was het? Leuk. Zagen jullie ze? Ja. En? Ik, ik vond het heel leuk. Ik vond de koets ook heel erg mooi. Wat vond je mooi? Ja, de bovenkant was heel erg mooi. Komt Amalia niet in die koets? Nee, want die is nog een beetje klein. Ja, hè? Ja. Kijk, daar gaat hij. Onder het poortje door. Ja, ik heb ook een foto gemaakt. Goed zo. Nou, uh, hij gaat nu onder de poort door richting het Binnenhof, zoals het goed is. Kan Michiel helemaal zien, de koets? Nou, de Gouden Koets is op dit moment nog niet zichtbaar op het uh, Binnenhof... waar dus uh, diverse onderdelen, krijgsmachtonderdelen staan opgesteld. Uh, nu de begroeting uh, van uh, prinses Margriet, meester Pieter van Vollenhoven... prins Constantijn en prinses Laura Laurentien in de gala Glas-Berline. Zij stappen nu uit. Daar staat uh, het korps Mariniers en uiteraard traditioneel het Marinierskapel... Prins Constantijn stapt nu uit. Prinses Laurentien voor de kenner. Gestoken in een pruimkleur, omkeerbare stretch, zijde Japon. om. Handgemaakte bloem met borduurwerk als haar decoratie. Een paarse lange jurk dus. Zij staan nu op de rode loper voor de ridderzaal... waar het comité van in- en uitgeleide staat... met daarin Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... En diverse leden van de Eerste en Tweede Kamer. U nou, hoort nu op de achtergrond uh, het Marinierskapel. Dat betekent dat uh, de gouden koets in aantocht is, met daarin natuurlijk uh, Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. Ik kijk, uh, ik probeer om het hoekje te zien. Zij komen daardoor de twee poortjes langs Algemene Zaken en het torentje van de premier, premier Rutte, demissionair en het Wilhelmus voor de Gouden Koets. Mariniers. Dat speelt het Wilhelmus ter begroeting van koningin Beatrix. Bestoken in een robe van zwart crepure kant. Aangevuld dus met losse kantenbloemen bloemen aan hals en mouw. En, uh, ja, Prins Willem-Alexander uh, heeft uh, het ceremonieel tenue aan van de koninklijke landmacht. Het Garderegiment regiment grenadiers en jagers. De Gouden Koets gaat weg. En het ging goed, Michiel. Uh, het, uh, de begroeting door het uh, comité van in- en uitgeleide. Uh, voordat zij dus de ridderzaal betreden. Al waar dus uh, Koningin Beatrix uh, jaarlijks de troonrede zal uitspreken. En binnen zit Peter Blok. Ja, en Koningin Beatrix komt nu inderdaad de ridderzaal binnengewandeld. Naast haar Geddy Verbeet, de afscheidnemende kamervoorzitter. Iedereen hier is gaan staan. En ja, nu loopt Koningin Beatrix in de richting van haar troon. Dan wordt er ook altijd muziek gespeeld: Het Il discorso della corona van componist Jurian Andriessen. En dat wordt gespeeld door vijf leden van het residentieorkest. Tegelijkertijd loopt Koningin Beatrix naar haar troon. Ze knikt. Naar voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer gaat zitten met in haar hand de troonreden. En nu begint ze aan haar troonrede. Leden van de Staten-Generaal. De begroting die de regering u vandaag aanbiedt... heeft betrekking op een bijzonder jubileumjaar in onze vaderlandse geschiedenis. In 2013 begint de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk... Na een uiterst turbulente periode in ons land en overal elders in Europa... ...werden in 1813 de grondslagen gelegd voor een nieuw staatsbestel. Prins Willem Frederik, de latere koning Willem I, gaf bij zijn aankomst in Scheveningen een proclamatie uit. Daarin sprak hij niet alleen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel... Van handel en welvaart. De notabelen die hem kort daarna het landsbestuur aanboden, benadrukten de veerkracht die op dat moment werd gevraagd van de hele samenleving. Twee eeuwen later, in een heel andere maatschappelijke en staatkundige context. staat ons land opnieuw voor een opgave om met grote veerkracht die om grote veerkracht vraagt. De financiële en economische crisis die de wereld sinds 2008 in haar greep houdt, raakt ook Nederland hard. Economisch herstel volgt niet vanzelf. De opening van dit parlementaire jaar vindt plaats in een periode van kabinetsvorming. De dimensionaire status van het huidige kabinet noopt tot terughoudendheid bij het doen van nieuwe voorstellen. Tegelijkertijd dult de aanpak van de urgente problemen waar we in eigen land en in Europa voor staan geen uitstel. De groei van de economie blijft wereldwijd achter bij de verwachtingen. Mede door de schuldencrisis in enkele landen binnen de eurozone is de economische crisis dieper en hardnekkiger dan eerder voorzien. Nederland met zijn open en internationaal georiënteerde economie wordt door dit alles bijzonder getroffen. Grote en kleine bedrijven ondervinden hiervan de gevolgen. Hoewel de werkloosheid in ons land in vergelijking met het buitenland nog relatief laag is, stijgt deze ook hier. Het is extra zorgelijk wanneer jongeren na hun opleiding geen werk kunnen vinden. Onder de huidige omstandigheden is het begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken. Over hun baan, hun pensioen, de waardeontwikkeling van hun huis en de toekomst van hun kinderen. De regering beseft dat zij bij het gezond maken van de overheidsfinanciën en het veiligstellen van toekomstige welvaart belangrijke offers vraagt van alle Nederlanders. Ook als de economie en het consumentenvertrouwen weer aantrekken, is het realistisch te veronderstellen dat groeicijfers in de toekomst lager zullen zijn dan we in het recente verleden gewend waren. Tegelijkertijd leven wij in een van de meest welvarende landen ter wereld, met een hoog niveau van voorzieningen, het is goed ons dit bewust te zijn en van daaruit met kracht en vertrouwen samen te blijven werken aan herstel. Het regeringsbeleid richt zich op houdbare overheidsfinanciën, maar ook op bevordering van het ondernemerschap, investeren in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie. Er zijn op meerdere gebieden grote stelselwijzigingen tot stand gebracht. Zoals de vorming van de nationale politie per 1 januari 2013. In het onderwijs worden maatregelen doorgevoerd die de kwaliteit versterken en het voor jongeren aantrekkelijker maken te kiezen voor een beroepsopleiding. In de zorg zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot meer kwaliteit en kostenbeheersing. De regering heeft daarover afspraken gemaakt met ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, medische specialisten en huisartsen. In de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid neemt de efficiency toe door betere samenwerking op terreinen als informatie- en communicatietechnologie, huisvesting en personeel. Bij haar aantreden in 2010 presenteerde de regering uw voorstellen... voor bezuinigingen en hervormingen ter waarde van 18 miljard euro. Begin 2012 bleken forse aanvullende maatregelen nodig... om het begrotingstekort in 2013 beheersbaar te houden. De regering is verheugd dat vijf partijen dit voorjaar overeenstemming wisten te bereiken over een begrotingsakkoord dat recht doet aan de ernst en de omvang van de financieel-economische problemen waar ons land voor staat. Met dit akkoord maken de betrokken partijen en de regering mogelijk ook in 2013 een bijdrage te leveren aan financiële soliditeit en op gerichte hervormingen. Het tekort komt daarmee volgend jaar onder de norm van 3%. Dat versterkt het vertrouwen van de financiële markten in ons land en houdt de rentelasten beheersbaar. Vanaf 1 januari gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog, tot 67 jaar in 2023. Verhoging van het hoge btw-tarief per 1 oktober aanstaande... En de nullijn voor de ambtenarensalarissen dragen direct bij aan een lager begrotingstekort. Bankenbelasting wordt verdubbeld en buitensporige bonussen worden zwaar belast. Door veranderingen in de WW en het ontslagrecht wordt de arbeidsmarkt flexibeler. Op de woningmarkt is de overdagbelasting inmiddels structureel verlaagd. De begroting die de regering u vandaag aanbiedt... bevat ook een voorstel, een voorstel gericht op het aflossen van de hypotheekschulden. In Europa zijn belangrijke stappen gezet... om de stabiliteit in de muntunie te bevorderen... en de euro voor de toekomst sterker te maken. De Europese Unie kan veel bijdragen aan de toekomstige groei... ...van welvaart, welzijn en werkgelegenheid... ...voor de inwoners van alle lidstaten. De Europese samenwerking die ons land... ...zoveel heeft gebracht... ...staat door de schuldencrisis onder druk. Een goed functionerende interne markt... ...en een sterke en stabiele munt... ...zijn in economisch opzicht... ...van cruciale betekenis... ...voor alle lidstaten. Voor Nederland... Dat een groot deel van zijn nationale inkomen in Europa verdient is dit essentieel. Daarom is de regering er veel aan gelegen de muntunie en de interne markt structureel te verbeteren. Nederland heeft op deze gebieden voorstellen gedaan die navolging kregen. Samen met andere landen is een tweesporenbeleid tot stand gebracht van strenge begrotingsdiscipline en versterking van de Europese groeiagenda. Een eurocommissaris is nu speciaal met begrotingsdiscipline belast. En er zullen snelle, automatische sancties worden opgelegd aan landen die zich niet aan de afspraken houden. Het is belangrijk dat alle lidstaten hieraan gebonden zijn. Landen zullen elkaar de maat gaan nemen... Ten aanzien van binnenlandse hervormingen die nodig zijn voor economische groei. Andere concrete resultaten liggen op het terrein van goedkoop mobiel dataverkeer en de komst van een snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming. Dat laatste is van groot belang voor innoverende Nederlandse bedrijven. De grote vraagstukken rond het terugdingen van de staatsschuld. De toekomst van de euro en de betaalbaarheid van zorg, goed onderwijs en een rechtvaardig systeem van sociale voorzieningen zijn niet van vandaag op morgen opgelost. Weinigen in ons land betwisten de noodzaak van het gezond maken en vervolgens beheersbaar houden van de overheidsfinanciën. Velen delen het ideaal van maatschappelijke verbondenheid en willen zich daarvoor inzetten. Naar de mening van de regering ligt hierin een belangrijke basis... voor een gezamenlijke aanpak die breed wordt gedragen. De betrokkenheid van vakbonden, werkgeversorganisaties... en andere maatschappelijke partijen is hierbij onontbeerlijk. Dat geldt evenzeer voor provincies, gemeenten en waterschappen immers ook van de mede-overheden wordt gevraagd de financiën te beheersen, terwijl hun rol- en takenpakket in belang toenemen. In het Caribische deel van het Koninkrijk staan relatief kleine landen voor grote uitdagingen. De economische crisis laat zich ook daar voelen. De nieuwe staatkundige structuren zijn nog jong. Transparantie... En houdbare overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de bevolking en het vertrouwen in het bestuur. Na de stadkundige vernieuwing van oktober 2010 wordt op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op diverse terreinen geïnvesteerd in verbeteringen. Dat geldt onder andere voor de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van schoolgebouwen en leerkrachten... ...en de rioolwaterzuivering. Samenwerking met andere landen bepaalt sinds jaar en dag het Nederlandse buitenlands beleid. Het belang daarvan neemt in deze tijd van groeiende internationale verwevenheid op alle terreinen toe. Economische diplomatie is nu meer dan ooit noodzakelijk om de crisis het hoofd te bieden voor versterking van mensenrechten, bestrijding van armoede. De aanpak van klimaatverandering en milieuproblematiek... is gezamenlijk optreden, eveneens geboden. In de internationale coalitie tegen piraterij speelt Nederland een vooraanstaande rol... mede ter bescherming van onze eigen koopverdij. Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking kiest de regering voor een beleid waarbij versterking van de economische structuur en zelfredzaamheid in elkaars verlengde liggen. Daarom is de aanpak geconcentreerd op samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden en gericht op terreinen waar ons land veel kennis en ervaring kan inbrengen. Hieronder vallen waterbeheer, landbouw en versterking van de rechtsorde. Op deze manier worden meer concrete resultaten bereikt ...voor alle betrokken partijen. Op het gebied van vrede en veiligheid... ...blijft het dringend vereist dat de internationale gemeenschap... ...zich te weerstelt stelt tegen onrecht en onveiligheid. De dramatische gebeurtenissen in Syrië... ...onderstrepen dit eens te meer. In Afghanistan en op andere plaatsen in de wereld zetten meer dan duizend Nederlandse mannen en vrouwen zich elke dag opnieuw in voor rechtszekerheid en een menswaardig bestaan. Zij verdienen ons diepe respect. Leden van de Staten-Generaal, Nederland is in sociaal en economisch opzicht een sterk land, gebouwd op een lange traditie van internationaal ondernemerschap Hard werken en solidariteit tussen bevolkingsgroepen en generaties. Op beslissende momenten in onze geschiedenis heeft Nederland de veerkracht getoond waarover al bij het ontstaan van het Koninkrijk in 1813 werd gesproken. Generaties voor ons hebben bewezen onder moeilijke omstandigheden in goed overleg verschillen te kunnen overbruggen ten dienste van een verstandig sociaal-economisch beleid. Uit die voorbeelden mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. De begroting voor 2013 die de regering u vandaag aanbiedt... is gebaseerd op de overtuiging dat financiële soliditeit en economische groei... onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden... Beide zijn nodig voor een goed voorzieningeniveau ten behoeve van toekomstige generaties. Daarover zal de regering graag open en constructief... van gedachten blijven wisselen met u, leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef... dat velen uw wijsheid toewensen... en met mij om kracht en godszegen... Voor uw bidden. Leven de koningin! Ja. Hoorra! Hoorra! Het driewerf hoera voor koningin Beatrix na het uitspreken van de troonrijden, Met haar belangrijkste boodschap, de crisis raakt Nederland hard. En daar moeten we allemaal de rekening voor gaan betalen. We gaan het allemaal merken in onze portemonnee. Koningin Beatrix loopt weer met kamervoorzitter Gedi Verbeet... richting de Koninginnenkamer. Daar gaat ze nog even napraten en... Uh, we gaan ook weer naar muziek luisteren van de Nederlandse componist Roel van Oosten. Een slotkoraal uit de compositie Mare Liberum. Op dit moment wandelt de koningin in de richting van de Koninginnenkamer. Naast haar Gerdy Verbeet. Prinses Maxima wordt begeleid door Brigitte van den Burg van de VVD. Prins Constantijn door Angelien IJsink van de Partij van de Arbeid. Prinses Laurentien door Tineke Slachter, Raukema van de SP, Prinses Margriet door Ger Koopmans van het CDA en Meester Pieter van Vollhoven door Hans Engels van D66. Dan zijn er ook nog bij Sietse Fritsma van de PVV en Sharon Gesthuizen van de SP zij begeleiden het koninklijke gezelschap in de richting van die koningin in de kamer, waar nog even wordt nagepraat en een drankje gedronken. En die muziek die houdt u dan nog van ons te goed wellicht. Uh, wij praten hier in de hal van de Tweede Kamer door met uh, Ivo Arnold... Uh, monetair econoom en parlementair historicus Charlotte Brandt. Wat viel u op mevrouw Brandt in de troonrede? Nou dat de koningin um, direct aandacht schonk aan het uh, bijzondere jubileumjaar in 2013. Dat ze daar echt mee begon. Uh, vaker is het zo dat bij demissionaire kabinetten de koningin meteen begint bij het feit dat het het demissionair kabinet betreft en dat de troonrede dus iets bijzondere aard heeft. En ja, verder was het natuurlijk wel zo dat het erg over de crisis ging. Dat was de verwachte, sociaal-economische, uh, dat we daar, sterker, uh, ja, daar sterk uit moeten komen. En wat mij opviel is dat zij ook wel echt over samenwerking in Europa heel veel sprak. Internationale samenwerking dat heel sterk benadrukte. Ja, dat vond ik het meest ja. opvallende. De, de, de link met, laten we zeggen, 200 jaar geleden was... dat zij euh, van toen was een veerkracht nodig van, euh, van de bevolking. En, en die link legden ze eigenlijk naar nu, 2012, ja. hè? Ja, dat uh, was inderdaad een mooie link. En we staan inderdaad aan de vooravond van het uh, jubileum, het 200 jaar jubileum. En er zijn ook tal van festiviteiten, dus gek is het niet dat ze dat deed. Maar dat uh, de, rijden inderdaad mooi rond. Zo. En, en u zei normaal gesproken, zou ze dan meer benadrukken dat het hier een demissionair kabinet betreft? Nou, uh, het is uh, vaker uh, zo geweest in de parlementaire geschiedenis, in de jaren 50, jaren 80, dat het een demissionair kabinet was en de troonrede daarbij gehouden werd. En dan werd er vrijwel meteen op ingehaakt dat het een demissionair kabinet betrof en dat er wat terughoudendheid uh, ja, bestond. Ivo Arnold... Eh, wat vond u van deze troonrede? Er werd gesproken over veerkracht, daar moeten we vertrouwen uit putten. Vond u het een pep talk of bent u de put in gepraat? Nee, ik ben niet de put in gepraat. Ik vond hem beduidend uh, positiever en verzoender en minder polariserend dan uh, vorig jaar. Hè. En, en de problemen werden natuurlijk benoemd. Hè. De zorg van mensen over uh, banen, over de waardeontwikkeling van hun eigen woning, over het pensioen. Dat werd allemaal benoemd. Maar tegelijkertijd had het wel de uitstraling van ja, samen hè, vooruitlopend op de coalitie van PvdA en VV, Samen komen we er wel uit. En ook in Europa moeten we er samen uitkomen. En, en ook de vakbonden werden genoemd. Ja. Ik neem aan dat dat vorig jaar wat minder was. Nou, ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat ik daar een hele bedrukte indruk van heb overgehouden. Dus, van vorig uh, jaar? Ja, ja. En nu, dat bent, dat gaat, het nu, met minder. nu gaat het wel meteen. Het erachter. was bijna ja. een vrij door voor het poldermodel. Want dan geeft dat vooral niet op of zoiets. Dat hoorde ik er een beetje in. Ja, ik, ik denk, er worden belangrijke dossiers hier genoemd. Eigen woning, pensioen. En de boodschap is toch, die problemen moeten we nu samen aanpakken. Want als we dat doen, dat doen, dan halen we de zorgen weg bij de mensen. En dan gaat het vertrouwen weer ontstaan. En is het een terechte vergelijking met, met 1813? Om, ik bedoel, was de crisis van toen vergelijkbaar met de crisis van nu? Is dat iets waar we inderdaad kracht uit kunnen putten? Ja, dat, dat, dat weet ik niet zo goed, als dus mijn u geschiedenis was er niet. bij. Niet. Ja, ja, ja, niet ik was, niet. was een beetje bang dat uh, in de plaats van een toekomstvisie... er alleen maar geschiedenisles zou komen, maar <laughs> recht dat viel gelukkig uh, Mevrouw Brand, heeft u dat wel op uw netvlies? Is dit een periode waar wij veel van kunnen leren? Nou, dat is natuurlijk een, heer, het, een heel andere periode... maar het is natuurlijk wel zo dat toen ook inderdaad om veerkracht werd gevraagd... en uh, dat dat nu ook het geval is, dat is wel zo. Ja, Joost Vullings, vond jij dit al een geste naar de PvdA? Nou ja, dat kan je er wel in lezen. Maar je kunt ook een, een geste naar de hele samenleving. Ivo zei uitrecht, deze hele eh, troonrede is veel verzoenderder. Een, een beroep op veerkracht, maar ook een beroep op samenwerking met iedereen. Dat is een duidelijke oproep. En, en komt dat ook doordat de PVV hier niet bij betrokken ja, dat, of is? De, of is dat te ver gezocht? Nou ja, de, deze, deze troonrede was ook zeer pro europees Er We werden gewoon een aantal voordelen van de Europese Unie nadrukkelijk opgezond. Dat was natuurlijk heel opvallend. Een jaar geleden zat er ook zo'n zin in... Van dat de Europese Unie van groot belang is voor ons land. Die zin zat er bijna letterlijk weer in... Maar nu volgt er een hele opzomming van voordelen en stappen die genomen zijn in het bestrijden van de schuldencrisis. Dat is erg van. Hoewel ik hem toch misschien qua, qua toon wel nog somberder vond dan een jaar geleden. Want een jaar geleden zat er nog in de uitgangs van, uh, uitgangspositie van Nederland is positief. En dan in de, in de slot, uh, zeggen, Alinea, zat toch is er nog reden voor optimisme. Nou, dat soort woorden heb ik nu helemaal niet gehoord. We hebben, het hebben het natuurlijk dan niet meer. wel uh, in de tussentijd wat meegemaakt. Hè. En De herfst van 2011 was ontzettend roerig. Er was een gigantische crisis rond de euro. En, en eigenlijk voor de zomer weer. Hè. Dus de, de omgeving is wel een heel andere dan uh, vorig jaar. Vorig jaar, rond deze tijd, werd er nog niet zo openlijk gespeeld gespeculeerd over het uiteenvallen van de eurozone. Maar toen was de miljoenennota, dus de toespraak van Jan Kees de Jager... die was vorig jaar heel erg somber. Dat was, stond een beetje in contrast met de troonrede. Dat, dat is het gevoel wat ik vooral van vorig jaar over... die had het over die storm die ging opsteken, die ging over ons land razen. en We wisten niet met welk effect, maar we, ja, prepare for impact... dat was eigenlijk een beetje zijn, zijn waarschuwing. Nou, dat is misschien ook wel gekomen. En toen was de troonrede nog enigszins neutraal. En nu vind ik hem eigenlijk vrij, vrij somber, terwijl je ook kan kunnen zeggen... nou ja, de eerste tekenen, we zijn uit de recessie, hè, want de economie krimpt niet meer. Uh, de beurzen staan ongekend of hoog. er ongekend over. Misschien laat ze dat aan jouw kent. Kijk de econoom aan hoor. Of dat misschien ja, meneer Arnold, is er, is er meer reden tot optimisme die, dan wij hebben gehoord net? Nou, die storm is er geweest natuurlijk. En die stond inderdaad vorig jaar rond deze tijd net voor de deur. Hè. En Die storm is overgewaaid, maar die kan nog steeds terugkomen. En in de tussentijd heeft die storm wel schade aangericht. Hè. Bij, bij mensen die hun baan hebben verloren, de, wonen, de waardeontwikkeling van huizen. Dat en er worden zaken. misschien nu wat meer offers gevraagd dan een jaar geleden. Ja, absoluut. Nee, want daar en, hebben uh, ze het ook echt nadrukkelijk over. Offers die worden gevraagd. Er blijft nog steeds een, een perspectief van koopkrachtdaling... en ingrijpende hervormingen in een aantal dossiers... die, die ook uh, de koopkracht negatief zullen beïnvloeden. En Joost, het was duidelijk dat uh, dit echt het verhaal van het lenteakkoord was, hè? Er zaten, er zaten er niet echt nogal nieuwe dingen uit deze formatie in of zo? Nee, nee, absoluut niet. Nee, en ik en vond het, het trouwens ook wel... Ik vond het, uh, het, het... Door het begin. Dat vond ik eigenlijk wel heel, heel aardig. Want het was, het had nu, was het niet echt een verhaal met een begin. En een eind. Een en een eind. Ja, ja, en daartussen zat toch wel weer al die zinnetjes ja. over de rioolzuivering installatie. Die iedere we minister... volgens mij wel of niet aan het verbeteren zijn of privatiseren. Of nee, uh... iedere minister kan opgelucht ademhalen. Die weet ook ja, allemaal dat ze in beeld worden, worden genomen. nationale politie de kwam even voorbij ja. van opstelten. Ja, hoe, hoe zat Samson erbij eigenlijk? Nou, die zat er zeer opvallend bij. Het was die werd één keer in beeld genomen. Zeer ongelukkig. Die zat een beetje weg te dommelen. Ik denk toch dat de verkiezingscampagne en het begin van van de formatie zich begint te vreken. En hij dacht, ja. dit verhaal gaat toch niet over. Ja, misschien volgend jaar. Dan denkt hij, dan is het deels mijn eigen verhaal. En dan moet ik beter opletten. Dit jaar nam niet het nog even. Mevrouw Brandt, nog even. De koningin die versprak zich een paar keer. Is dat wat te haperen? Uh, dat, eigenlijk zijn we dat toch niet van haar gewend. Nou, ik, kan, ik weet nou niet meer ja. of het in 2010 was of in 2011. Ik denk 2011. Het is gebeurd. ook. Ja. ook. Ja. Toen had ze het heel erg. Nu viel het me op zich nog wel mee. Het is ook geen makkelijke tekst natuurlijk. Dat moeten we niet vergeten. Zij moet een tekst voorlezen die zij zelf niet geschreven heeft. Um, maar ja, goed, natuurlijk ze is ze een paar keer gestruikeld over een aantal woorden. Ja, dat gebeurt. Ja, ja, moeten we verder niks achterzoeken. Dat zou ik niet doen, nee. nee. <laughs> Oké, okay, nou goed. En, meneer Arnold, als we even kijken naar het, het terugdringen van het tekort. Ik hoorde gisteren, want, want dat is een belangrijk doel van deze begroting geweest. Ik hoorde gisteren oud-minister van Financiën Witteveen... Ergens zeggen. Ik heb eigenlijk nog geen goed argument gehoord waarom we uiteindelijk naar die 0% toe willen. Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Geen goede economische uh, argumenten althans. Ja. Er zijn argumenten van afspraak is afspraak. En uh, als we willen dat de Grieken en de Spanjaarden hun best doen, moeten we zelf ook ons best doen. En we willen toch de volgende generatie niet met schuld... Opzuin, ja, maar, maar uh, schulden aanpakken kun je het beste doen door groei te bevorderen. Hè? Want de, kijk, in, in al die verkiezingsprogramma's die het CPB heeft doorgerekend... overal zie je dus de staatsschuld uitkomen op 74% van de economie in 2017. Of je nou veel bezuinigt of niet... He, en dat laat me weer eens zien dat de meest effectieve manier... om die schuld aan te pakken is met een groeibeleid. En niet door te gaan bezuinigen. Of, of liever gezegd lastenverzwaring. Want is dat is weer zo'n fout in de troonrede. Ze hebben het over 18 miljard bezuinigingen. Maar een groot gedeelte is dus lastenverzwaring, geen bezuiniging. Ja, dat, is, dat hebben ze heel bewust gedaan, denk dat, ik. Hoor, dat doen ze premier. continu uh, bewust. Ja, uh, ja vanwege uh, van de VVD. en daarmee druk je toch de economie een, een, een beetje verder in het slop. En, en, en miste u die argumentatie waarom ze zo graag naar die, uh, onder die 3% en helemaal uiteindelijk... Naar die ja De argumentatie really? die was er wel hier en daar. Je zag ook wel de hand van de jager terug in de tekst. Hij noemde op een gegeven moment uh, dat uh, als we dat dan doen, dat op de rentelasten laag blijven. Ja. Zijn ja, dat zijn je die laag Ja, er is weer we vertrouwen Nederland in, in, in Nederland. We hè? De, de credit rating agencies en zo weer vertrouwen in ons. Ik vind dat niet zo'n heel overtuigend argument. Wat hij wel zegt is dat financiële soliditeit en economische groei hè? dat noemde de koningin ook in de troonrede die moeten samen gaan. Helemaal mee eens op de lange termijn. Maar om, om daarmee op de korte termijn, zo'n tekort onder de 3% te drukken, ja, die logica die is er niet. Maar u, u zegt die rentelasten, hè, dat een beetje erbij gezocht. Maar als je kijkt naar uh, de zuidelijke landen in Europa met die enorme schulden, zie je wel degelijk dat het voor hun bijna niet meer te betalen is nee, om, klopt, om te lenen. Dus die, daar heeft ja, de jager die, toch wel een argument? Maar die landen die, die hebben echt een serieus probleem waar het overheidsfinanciën en de schulden betreft. Maar dat hebben we in Nederland niet. Hè. We hebben wel een hoge staatsschuld, we hebben gigantische pensioenreserves. We Schulden natuurlijk. Ja, maar als je dat allemaal optelt, dan is de balanspositie van Nederland als land nog steeds riant. Hè? En de reden waarom wij tegen zulke lage grens kunnen lenen is toch een beetje de euroangst. Het kapitaal vlucht weg uit Zuid-Europa en zoekt een veilig inkomen in Noord-Europa. En daar profiteert van de jager. En dat komt niet door van. die 2,9 of 8 procent? Of het nou 3,5 of 2,5 is, dat, dat heeft daarop nauwelijks een effect. Goed, um, we gaan weer eens kijken in de, de ridderzaal, ridderzaal bij uh, Peter Blok. Wat daar gebeurt, Peter? Ja, goed gevoel voor timing, want koningin Beatrix wordt nu opgehaald. En uh, komt zo weer naar buiten om in te gaan stappen in haar gouden koets. Dus haar taak, haar werk in de ridderzaal zit erop. Um, ja, de deur is weer even dicht van die koningin de kamer. Maar in ieder geval is er net op de deur geklopt... En uh, wordt ze op dit moment uh, opgehaald? Misschien heeft Michiel Breedveld al de andere leden van de koninklijke familie net zien vertrekken. Want prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Margriet en Pieter van Vollhoven die zijn uh, zojuist vertrokken. Inderdaad, de Gala Glas Berliner rijdt op dit moment langs Algemene Zaken. Onder het poortje, zo dadelijk het tweede poortje, langs het Mauritshuis richting Plein. En voor de ridderzaal op het binnenhof, waar iedereen uit de ramen staat te kijken. Prachtig gezicht overigens. En wederom toch een. Nou, melkwit zonnetje op dit moment. Zou ik ook bijna traditie willen noemen. Um, ja, is het wachten op de koningin die nu uit de koninginnenkamer komt? Ja, die komt nu inderdaad net de koninginnenkamer uitgelopen. Iedereen in de redenzaal is weer gaan staan om afscheid te nemen van koningin Beatrix. Van kroonprins Willem-Alexander en van prinses Maxima. Zij lopen nu door het halletje. En ik denk, Michiel, dat jij haar nu in de richting van de Gouden Koets ziet lopen. Onder begeleiding inderdaad van uh, mevrouw Verbeet, de Kamervoorzitter in de Tweede Kamer. Uh, ja, het comité van in- en uitgeleide, dus uh, in dit geval uitgeleide van de koningin. Zij staat inmiddels op de rode loper op het uh, welbekende trappetje voor de ridderzaal. Samen met haar zoon Prins Willem-Alexander schrijdt zij nu naar beneden langs het korps Mariniers. Al waar uh, het uh, Marinierskapel nu... Uh, de Parademars speelt ook een traditie. Dus bij binnenkomst het Wilhelmus en bij vertrek de Parademars. Op het trappetje in de Gouden Koets. Prinses Maxima. In een prachtige, ja, lichtpaarse, lange jurk. En uh, prins Willem-Alexander in het uh, tenue van het uh, Garderegiment Grenadiers en Jagers. Nou, het trappetje wordt weggehaald. Hier op de bok zal uh, het span mennen in beweging te komen en inderdaad een kleine ronde over het binnenhof langs uh, opnieuw uh, het garderegiment, uh, Jagers en Grenadiers en Jagers, de diverse studenten weerbaarheden en dus voor de ridderzaal, het Korps Mariniers. Iedereen staat op het Binnenhof. Ook achter de ramen is iedereen gaan staan. En dit is toch wel de beste plek om te genieten van Prinsjesdag. De traditie die dit met zich meebrengt. Het doet me elk jaar weer denken aan het tafereeltje op Madurodam. Waar je alles in het klein ziet. Maar als je er echt bij staat is het toch echt mooier. Met het zonnetje boven Den Haag. De, vlog, de vlaggen uit boven de gebouwen van Tweede en Eerste Kamer. Nou, nu dan uh, rijdt de Gouden Koets langs de ingang van Binnenhof 1A. Dat is de ingang van de Tweede Kamer. Al waar uh, Henk Kamp, de verkenner, ook uh, zijn gesprekken hield. Althans, waar hij zijn gasten door naar binnen ontving. Want hij zat gewoon in de gebouwen van de Eerste Kamer. En daar is uh, de Gouden Koets nu. Nu, er wordt uh, gezwaaid. De verse genodigde klassen... Ik geloof ook dat... Uh, de dragers van de militaire Willemsorde op het binnenhof zijn, die kan ik vanaf hier niet zien. En langzaam uh, vertrekt dus uh, de koets door het poortje langs de ridderzaal richting Algemene Zaken en vandaar naar het plein. Een uh, gelukkige Michiel Breedveld daar op het binnenhof. Ivo Arnold, um, we hadden het al eerder even over het karakter van deze begroting, want... De vraag is natuurlijk toch een beetje, omdat het een gelegenheidscoalitie was, wat is deze begroting uiteindelijk waard? Ja, het grootste gedeelte van de maatregelen is al door de Kamer. Dus, dus als ze die willen terugdraaien, dan zal er iets nieuws voor in de plaats moeten komen. En wat is het makkelijkste om terug te draaien, technisch gezien? Nou ja, wat nu wordt genoemd is vaak de forensetax, hè, dat men dat allemaal niet doet. Hè. Uh, maar ook, ook een zaak als de lang het boete. Daar heeft men geprobeerd terug te draaien voor de verkiezingen. is niet gelukt. Daar kwam dus... de Kamer toen niet uit om, nee. om geld te vinden in plaats daarvan om, om te bezuinigen? Klopt. Maar ik zou het zonde vinden, uh, maar dat is meer een politiek argument denk ik. Als, als men daar nu ontzettend veel energie aan gaat besteden. Ik zou als ik uh, Samson Rutte was meer naar de toekomst toe kijken. Wat zijn de grote dossiers? En waar moeten we stappen maken op die dossiers? En uh, uh, waar kunnen we zekerheid bieden? Hè? En de zorgen van de burger waar de koningin het over gaat wegnemen. Joost? Nou, kijk, het is inderdaad technisch heel makkelijk om voor belastingmaatregelen terug te draaien. Dan hoef je geen wetgeving te veranderen. Je verandert alleen bijvoorbeeld het tariefje van de BTW. Je vult een ander cijfertje in en het is klaar. Maar als je dus zegt van oké, we doen die btw-verhoging niet. Of die frensentaxen, die doen we niet. Dan is de meest simpele oplossing om dat ook weer binnen de belastingen de oplossing te zoeken. Dus ja, dan krijg je toch verschuiving van lasten. Dan betaal je geen frensentax en je btw gaat niet omhoog. Maar ja, dan gaan je inkomstenbelastingen weer omhoog. Dan wordt het toch wel een beetje vestak-broekzak. En heb jij PvdA en VVD daar de afgelopen dagen over gehoord? Of ze van plan zijn deze begroting maar met rust te laten... en zich te richten op de verdere toekomst? Ze zwijgen in alle talen over de inhoud. Radio stilte. Ja. Ja. Ja. Tegen, ik, ik verwacht niet dat ze nu opeens de keuze maken. We schrappen de btw verhoging we laten het kort oplopen... en we richten ja, ja. ons op structurele hervormingen Het miljard euro. Hè? Dat, dat is een beetje praat. de lijn die uh, CPB-directeur Koen nee. Teurlings ook uh, recent in een opiniestuk bepleitte. Ik verwacht niet dat de VVD daarvoor gaat. Ik zou dat op zich een, een zinnige uh, manier vinden... om om met de economische situatie om te gaan. We zijn benieuwd natuurlijk zo meteen naar de balkons en allemaal. Maar dan moet de Gouden Koets daar eerst arriveren. Die gaat dus eigenlijk de omgekeerde weg nu terug. treedt Trehi op het plein in Den Haag. En as we speak rijdt de Gouden Koets nu voor mij langs. Ik ben even op die grote tribune gaan zitten hier op het plein. Die ze hier hebben opgezet. Tussen een vriendinnenclub. Komen ze nou. weer mevrouw? Zeg je? Ze komen weer. Oh nou fijn. Leuk om te zien. Nu zit uh, Beat aan deze kant. Vind ik wel getellig. Ja, we net zagen we Maxima. Ja, Daarom. Dit vind ik wel leuker zo. Ziet er leuk uit. Ja, ziet er echt leuk uit. De laatste drie kwartier zaten de mensen hier een beetje koffie te drinken... en wat krentenbollen te eten. Ik dacht, nou, die gaan nog naar de radio luisteren naar de troonreden. Ja, ik denk ik wel dat ze dat doen. U niet, hè? Nee, ik niet. Ik ben niet zo uh, troonredenachtig. achtig Vindt het wel leuk hier? Ik vind het hier wel leuk. Vooral met een paar vriendinnen is het gewoon gezellig. Ze zijn gezellig een dagje uit... Vond u het mooi? Wat zeg je? Vond u het mooi? Ik vind het altijd heel gezellig hier. Bijzonder. U heeft niks meegekregen van de troonreden. Nee, nee, jammer dan. Jammer dan. Dat, uh, we lezen het morgen wel in de krant. Want we zijn te laat thuis om er nog iets van mee te krijgen. Dus, maar ik vind het ook niet erg. Nou, De koningin hebben we gezien. Maxima hebben we gezien. En volgens mij is hij nu al bij jou, Joris. De Gouden Koets. Bijna bij, in ieder geval voorbij aan heel veel mensen uit Drenthe. De mensen uit Drenthe die dit jaar uitverkoren zijn om de, de koets te begeleiden. Aan de andere kant van de, van de hekken. En bij iemand die heel veel ervaring heeft. Die al jarenlang namens de Oranje Vereniging in Hoeverlaken aanwezig is. En ik ben erbij op het moment, meneer, dat u de foto maakt. als Koningin Beatrix voorbij komt. Wat ziet u? De Gouden Koets. En Ze zegt, nou zwaait naar u. Ah, oh, oh, majesteit toch. Oh. Mooi, hè? Die, die, die, die oh. ogen een beetje omhoog. Naar de mensen die yeah, hier yeah. boven de cafés in zitten. Een voor detail, yeah. toch? Yeah. En dan gaf dat de, de, de troonrede ook aan. Want die heb ik natuurlijk niet gehoord. Nou, die kunt u nog terugluisteren op nos.nl ja. en teruglezen oh, okay. op diezelfde ja, site. U bent er ja. ieder jaar, maar dan staat u normaal aan de andere kant. Oh. Met uw, uw oranje vereniging begeleidt u ook allerlei uh, groepen 8 van de basisschool ja. in Hoeverlaken. Ja. Ja. Normaal staat u met uitzicht op de Hofvijver. Hoe is het nu om hier te staan? Ja, eigenlijk eh, net zo leuk, misschien nog wel leuker. Echt, ik, ik vind het best een, uh, een verbetering. Moet ik zeggen. Het is aan de andere kant wat, wat nauwer, het is hier wat ruimer. Dus uh, ja, ik vond het wel een, uh, wel een verbetering. En de cafés dichterbij, daar kun je zo. zo naartoe. En mooi uitzicht op die mensen uit Drenthe. En om aan te geven dat er meer beelden van vroeger zijn... er stond net ook even iemand met een bord... Kernenergie? Echt niet. Maar die werd afgevoerd. Koud. Okay. Oh. Afgevoerd? Mocht dat niet? Geen demonstraties, jongens? Nou, hij stond daar eh, en er kwam politie bij staan. En die keken hem zo aan. En ja, um, misschien dat een aantal jaar geleden dat ze dan echt bleven staan. Maar deze dacht van, weet je wat, ik loop gewoon de andere kant op. En die ging met zijn bordje, een beetje mistroostig, de andere kant op lopen. Charlotte Brans, parlementair historicus, u weet ook alles van Prinsjesdag. Is het nou altijd zo geweest dat er zoveel mensen vanuit het hele land uh, langs de route stonden? Nou, sinds 1814 uh, ging de koning, uh, opende de koning de Generaal, En dat is eigenlijk tot, 18, uh, tot 1983 het geval geweest. Sinds dat jaartal hoeft de staatsgeneraal uh, hoef niet steeds opnieuw geopend te worden, want het parlementaire jaar loopt door. En uh, sinds 1904 uh, is het in de Ridderzaal. En is het eigenlijk altijd een, een volksfeest geweest. En is er altijd, uh, zijn er altijd mensen langs de kant geweest. Ja En, en er zei net iemand, ik ben niet zo troonredeachtig. Dat is, dat is bij u wel zo, hè? Ja. Uh, als, u, als u deze troonrede nou een beetje in het rijtje van de afgelopen tien jaar uh, neer zou zetten. Wat, wat, wat is dan uw oordeel? Ja, nou, ik vond hem... Uh... Qua toon toch niet heel negatief. Kijk, we moeten er met z'n allen samen aan werken, zei de koningin, aan het economisch herstel. Um, ik vond, wat dat betreft, uh, vond ik hem wel redelijk positief in vergelijking met de voorgaande jaren. En dat er dus heel veel nadruk was op de Europese samenwerking. Ja. Dat vond ik ook wel heel opvallend. Je zit ook altijd wel te kijken, van, zit er een aanwijzing in wanneer de koningin ermee ophoudt? Is ja. dit voor het laatst ja. of niet? Maar ik heb ja. hem niet gezien. U? Nou, ze heeft in het begin heel kort iets gezegd. Ik, ik ben even nu zelf de tekst aan het nalezen. Uh, had ze natuurlijk over, uh, over 1813 en over 200 jaar bestaan. we uh, nou ja, hoorde daar een beetje in dat ze volgend jaar ermee stond? Nou, ontzettend. dat durf ik nou ook weer niet met zekerheid te zeggen. We weten het natuurlijk niet. Maar um, nou ja, het 18, of nee, of 2013 zou natuurlijk geen gek jaar zijn voor een, uh, voor een troonswisseling. 200 jaar koninkrijs. Wie weet, maar dat, het zit er niet heel duidelijk in hoor. Dat moeten we dat toch zal me ook niet doen, doen hè, denk ik, Jasvulling. Nou, als je alle eerste letters van de zinnen achter elkaar zet, dan zit er toch een wat <laughs> in. Uh, net achter. Ja, dan ja, dan moet je ook we een dat in. weer ja. als Dat woord applicatie zegt er niks. Maar. Af. Nee. <laughs> nee, Maar dat zit er niet in, hè, Joost. Nee, nee, nee. Ik. Ja, ja ik, er, er wordt natuurlijk ook heel veel over gespeculeerd. Ja. Ja. En ja. Uh, we ze, weten ze het ook niet. Uitslagen af, waren er mensen die al zeiden van nu er een stabiel kabinet komt. Dan ging iedereen toen al uh, vanuit dat dat zomaar zou gebeuren. Van is voor haar een reden om uh, in ieder geval de gelegenheid om terug te treden. Ja, we moeten het gewoon afwachten. Ondertussen wordt er nog altijd druk naar haar gezwaaid langs de route. Karin Albert, waar sta jij op het moment? Op het lange voorhoud nog altijd. En dat ligt er weer keurig bij. Want je moet je voorstellen, het afgelopen half jaar is hier heel hard gewerkt. Want al die paarden die hier overheen uh, lopen hebben. Die hebben het een allemaal laten vallen en dat werd door mensen van de reinigingsdienst weer netjes weggeborsteld, weggeveegd. De militairen die hier staan opgesteld langs de route aan weerszijden van de weg, die strekten de benen even, draaiden wat rondjes met hun heupen, sprongen even van hun ene op een andere been en een geelde is uitgebreid, maar daar is op dit moment niks meer van te zien. Ze staan weer allemaal keurig in het gelid. En dat moet ook wel, want de koets, de gouden koets, komt in de verte aan. Ik zie eerst nu nog de koets met uh, Margriet, uh, Pieter van Vollenhoven en uh, Laurentien en Constantijn. Daarachter weer de volgende hoeveelheid paarden. Dus je, stelt, uh, je kunt je voorstellen dat het niet meer zo schoon is uh, als die paarden weer voorbij is. Als uh, even hiervoor. En de mensen hier naast mij die hebben hun uh, fototoestelletjes uh, omhoog. Nou, kijk, er wordt gezwaaid naar Laurentien, naar Margriet, mevrouw van de Oranje Vereniging. Uit Zijderveld, mevrouw Brouwer. Uit Zijderveld, ja kijk. We zijn enthousiast we zijn de afdeling van Vrije Vrouwen van Nu. Uiteindelijk, we wonen in Zijderveld in het Groene Hart. En onze orije vereniging heeft 300 leden. En, en we zijn een kleine uh, kerngemeente, onderdeel van de gemeente. En Vrije. komt u elk jaar hier naartoe? Nee, voor het jaar voor het eerst. Kijk aan. En waarom juist voor dit jaar? Omdat ik lid geworden ben van Vrouwen van Nu uiteindelijk. En een aantal, een aantal van de deelnemers van de leden zijn nu eigenlijk meegekomen. Dus... Vandaar was het eigenlijk best leuk. Heel gezellige dag, een leuke ambiance. En van dichtbij mee te nemen. Dus ik... Ik raad het iedereen aan uiteindelijk. En ik hoop dat we onze gewaardeerde vakbekwame koningin... dat we ze nog vele jaren mag ontmoeten en in ons midden mogen houden. Zij was juist toegevoegde waarde voor ons koninkrijk en democratie. En ook voor de Eerste en de Tweede Kamer en voor de politiek. Zij, zij was. Ze is er nog steeds, hoor. Ze is er nog steeds, maar ik heb haar moeder en haar ook binnen in de kamer hangen en staan. Dus ik hoop ze nog vele jaren met respect eigenlijk tegenaan te mogen kijken. En in ons midden te hebben. hiernaast u nog twee dames uit de OS... Heeft u ze mooi op de foto vastgelegd net? Ja, natuurlijk. Dus wachten op de koningin natuurlijk, hè? Ja, Op de koude Goed. Daar komt hij, hoor, in de verte. En uh, vooraf gegaan door een uh, schimmel. Met erop een man in zo'n prachtig uniform. rood jasje. En uh, ja, hoor, de paarden, de acht paarden. Heeft u op de heenweg ook uh, al foto's kunnen maken? Nee, op de stonden we verder naar achteren en nu staan we mooi dichtbij. Dus nu kunnen we mooi van alles zien en uh, het is erg leuk om mee te maken. Dat is wel het voordeel. Uh, nadat de koets de eerste keer voorbij kwam... zijn al een heleboel mensen weggegaan die dachten, nou, het zit erop. Niet aan denkend dat er ook nog een terugweg uh, gereden wordt. En dat betekent dat er nu weer nieuwe mensen aan het hek staan, eerste rangs. Uh, ja hoor, daar komt hij En daar gaan al die fototoestelletjes de lucht in... En de handjes leveren de koningin. Ja, zo hoort het. Dat, uh, zelfs uit Smolle komen we hier. Eerst was voor over. Nou, Ik zal je niet te veel wel blijven kijken... terwijl we praten, anders mist u het moment suprême. Je moet toch zien dat ze even zwaait naar mij. Kijk, kijk. Ja, ze... Oh, ze lacht, ze zwaait. En deze ook nog vele jaren sterkte toe. Ik weet niet of ze op dit moment radio luistert, ik betwijfel het. Maar die goede wens heeft ze wel afgevuld. Ik hoop, vallen, dat hoop dat de mensen zo blijven gedenken, ook in dit gebed. Uiteindelijk, want ze een moeilijke tijden ook met haar zoon. Maar ze is een ware koningin en een sterke vrouw. Een sterke vakbekwame die kennis en kunde bezit. En ze gaat nu richting haar paleis, Paleis Noordeinde. En